Goedendag allemaal. Welkom bij Radio De Grijze Duif. Mijn naam is Rob Arts. Ik, het is vandaag 12 oktober 2015. Dit is onze eerste podcast. En vandaag heb ik als gast in de uitzending Twan van Tevelen. Hij is werkzaam voor het AEI. Dat is het Arab Educational Institute. Dat is een orgaan wat werkzaam is in, in Palestina. Op de westelijke Jordaan oever in Bethlehem. Waar hij zelf met zijn gezin ook woonachtig is. Um, zijn laatste... Artikel was ook te lezen op Joop.nl. Daarin werd hij uh, aangekondigd als een sociaal antropoloog. Maar wellicht is het verstandig om Twan zelf aan het woord te laten om, uh, om even wat verder diepgang te geven aan de achtergronden van, uh, van jezelf. Welkom. Ja, goedemorgen Rob. Uh, uh, iets over mezelf. Ik uh, ben inderdaad uh, antropoloog van achtergrond. Uh, uh, altijd heel erg geïnteresseerd in uh, in in verhalen, in hoe verhalen ook aan beeldvorming uh, werken. En uh, ik heb uh, uh, in de jaren 70 uh, eind jaren 70 een scriptie uh, gemaakt over uh, beeldvorming van het uh, Midden-Oosten, en later dat dat verder uitgezet in de vorm van een uh, een proefschrift uh, over beeldvorming van Israël en Palestina in populaire literatuur en thrillers en dergelijke. En uh, daarna ben ik eigenlijk uitgezonden door de Universiteit van Amsterdam om een jaar les te geven hier op uh, de Palestijnse Universiteit van Beerzijd, bij Ramallah boven Jeruzalem. En in die tijd, dan, dan heb ik over de middenjaren negentig, uh, heb ik mijn vrouw leren kennen, een Palestijnse uh, uit Bethlehem. En uh, aan de poort van de Universiteit van, van Bethlehem waar ze uh, op de bibliotheek werkt. En zodoende ben ik blijven hangen en dat, uh, dat hangen duurt inmiddels twintig uh, jaar. Ja, en je bent, dus, uh, je bent uh, werkzaam voor het AEI ook. De Arab ja. Educational Institute. Uh, in het Joop-artikel uh, was er even een verkeerde vertaling... Uh, of uh, de afkorting was verkeerd uitgelegd. Er werd een link gelegd naar een Amerikaanse denktank. Maar dat is niet het geval. Voor de duidelijkheid nog een keer. Het is de Arab Educational Institute. En uh, wat doen jullie daar zoal? Ja, het is een uh, organisatie die um, eigenlijk... Uh, bij het begin van de Eerste Intifade was opgericht. Uh, intifade betekent Palestijnse Volksopstand. En dat was um, omdat er nu al veel wordt gesproken over een Derde Intifade. Die Eerste Intifade was uh, eind jaren zeventig. Um, het was een uh, instelling opgezet door uh, do docenten. Die dus jongeren hielpen met uh, zeg maar bijlessen. Uh, dat is hier best uh, gebruikelijk. En daar hebben ze een eigen lokaaltje voor ingericht. Toen bij de eerste intifade ook um, ja, het uh, lesgeven op scholen werd, werd verboden in sommige gebieden. Ook in het centrum van Bethlehem. Toen uh, verzorgde eigenlijk het uh, AEI ook ondergronds uh, uh, lessen. Op, op, bij mensen thuis of, of zelfs in de kerk of uh, bij een moskee. En um, ja, ze zijn toen uh, gesloten uh, geweest voor langere tijd. Uh, in het midden van de jaren negentig um, uh, is het weer opgestart. Toen hebben we contact gehad met Nederlandse vredesbewegingen, zoals in de tijd IKV en uh, Pax Christian. Toen zijn we projecten opgezet. Um, ook internationale uitwisselingen, bijvoorbeeld met Nederlandse en Belgische schodieren. Maar ja, we waren eigenlijk deel van, uh, van vredesbeweging. En um, in, in het jaar 2000 um, uh, zijn we officieel ook geregistreerd als een deel van van Pax Christi, van de, de katholieke vredesbeweging. Overigens de leden zijn uh, van allerlei uh, gezinten... Uh, moslim, christelijk, de meerderheid uh, moslims. En um, in, in 2000 begon de tweede Intifada. En in die tijd uh, ja, was het, uh, hebben we eigenlijk een aantal projecten gehad... Uh, uh, waarbij het ook om uh, ging om uh, dat, dat, dat, dat leerlingen hier zo'n sprakje over 15 tot 17 jaar... dat hij um, zeg maar informatie verzamelde over hun achtergrond... bijvoorbeeld door uh, grootouders te interviewen... en uh, vervolgens dat opschreven of, of communiceerden aan anderen in het Engels. Dat was een van de projecten. Uh, dat heette dus Oral History, um, mondelingen uh, geschiedenis. Um, maar daarnaast hadden we ook uh, ja, allerlei uh, de demonstraties... voor het recht op onderwijs in die tijd... Uh, waren er langdurige uitgaansverboden. Dan spreek je over uh, 2000 uh, tot 2004. En met name in 2002 en 2003 was het uh, ja, echt de oorlogssituatie. En het AI probeerde wel door te gaan met zijn uh, zeg maar communicatieactiviteiten. Uh, en met uh, um, ja, kleinere demonstraties door te gaan. Ook met het uh, ja, groepenwerk, met vrouwen en jongeren, wanneer die uitgaansverboden dat uh, toelieten. En uh, ja, da daarna 2004, 2005 kreeg je dat uh, hier in Bethlehem de muur werd uh, gebouwd. Um, en dat, dat had ook, ja, ook weer zijn eigen problematieken tot gevolg. Dat mensen slecht uh, konden, konden reizen. Maar ook gewoon het feit dat je die muur uh, ja, bijna rond je stad hebt. Dat, dat geeft natuurlijk, heeft natuurlijk ook invloed op je, ja, je denken, op je psychologie. Soms wordt ook gezegd van mensen die krijgen op een gegeven moment, denken ze ook in termen van een muur, alles wordt obstakel, alles wordt moeilijk. Je denkt niet meer in termen van mogelijkheden en kansen. En eigenlijk in die richting hebben we geprobeerd ons uh, te ontwikkelen. En we hebben bijvoorbeeld rond de muur ook allerlei projecten uh, gedaan, uh, met, uh, met graffiti, met um, uh, zang, met uh, koorzang. Met grote trommels, trompetten met de rapper. Die, um, ja, waarbij dus muziek werd uh, gemaakt over de muur heen. Omdat de buur namelijk in Bethlehem nogal bijzonder loopt. Die gaat rondom het graf van Rachel. Dat is uh, in de stad zelf, in het noorden van de stad. Um, dat is een, uh, ja, een heilige plaats. Uh, Rachel uit het Oude Testament. Die zouden gestorven zijn. En uh, de Israëli's zien dat eigenlijk vooral als een Joodse plaats. En die hebben... Een muur eromheen gebouwd, zodat je, dat gaf van Rachel alleen, ook al is het gewoon in het midden van Bethlehem, kan je dat alleen via Jeruzalem bereiken. Het is een soort uh, ja, muur die als een vinger rondom die heilige uh, plaats uh, gaat. En dat, dat betekent dat we dus uh, eigenlijk, ja, we, we hebben de tijd toen die, uh, uh, die muur werd gebouwd, een pandje opgezet vlakbij die muur. Uh, dat heet Sumoet Storyhouse. Sumoet Verhalenhuis. En Sumoet is Arabisch voor standvastigheid. Of, uh, of weerbaarheid, uh, Veerkracht. En vanuit dat um, pandje zijn de vrouwen familiegroepen eigenlijk ontwikkeld. En we proberen eigenlijk in die omgeving. van Waar die muur was gebouwd. Ook wat, wat meer leven in de brouwrij te brengen. Uh, en we proberen ons een beetje te spiegelen. Aan de voorbeelden van Berlijn of aan Belfast. Waar je natuurlijk ook muren had. Uh, en... Uh, <coughs> Ja, dus kijken van wat kan cultuur een rol betekenen om uh, mensen een hart onder de riem te steken. En tegelijkertijd ook om uh, aan, aan bezoekers, want Bethlehem is een slot van ook een, een, een toeristische stad. ondanks de situatie hier. Maar ook dus om aan bezoekers uit te leggen uh, van wat, wat, er, uh, wat die muur betekent voor, voor, voor de mensen. Dus de muur is eigenlijk de afgelopen jaren een heel belangrijk object geweest voor ons... Waarbij we ook steeds geprobeerd hebben om te kijken van wat, die muur is een obstakel. Je kan er niet overheen, je, kan je, je raakt er depressief door. En tegelijkertijd kan je proberen om te zien of je iets met die muur ook kan bereiken in termen van communicatie. Dus um, ja, we hebben een aantal jaren geleden, drie jaar geleden nu, zijn we begonnen aan een zogenaamd muurmuseum. Dus we hebben grote posters van 2 meter bij één meter van dun metaal geplaatst op de, op de muur. En dat, uh, ja, dat, dat die, zijn, die bevatten eigenlijk verhalen van uh, vrouwen en jongeren over het dagelijks leven in, de, in Bethlehem en in de Westbank. En uh, die zijn gesponsord door mensen van buitenaf. Uh, dus het, je kan zeggen dat het een soort open boek op de muur is. Die muur die is dus heel groot, die is acht meter hoog. Dat is eigenlijk hoger dan de Berlijnse muur. Die kringelt zo door Bethlehem heen. En op die muur hebben we dus posters van 2 meter bij 1 meter geplaatst van dun metaal. Die hebben we aanvankelijk erin geschoten, later hebben ze met uh, stevige lijm, uh, die toen beschikbaar kwam, hier, hebben ze erop geplakt. Maar in het begin moesten we ze erin schieten letterlijk. En dus met zware, hoe noemen we dat, uh, soort bouten spijkers uh, erin. En um, ja, het leger hoorde dat natuurlijk. Daar gaan we een uh, behoorlijke echo aan de andere kant. Dus het leger dat in het gat van Raffel zat, die kon dat horen. Maar die hebben het verder gewoon toegelaten. Uh, en we zijn daarna doorgegaan. Um, en dat is um, ja, dus samen met... Uh, tegelijkertijd hebben we bij de MU ook uh, bijvoorbeeld uh, concerten uh, georganiseerd. Uh, klassiek piano van, van een Vlaamse zangeres, uh, Evie de Jean, die uh, een aantal keren ook terugkwam. Um, uh, liederen gezongen, uh, met uh, drums op de muur uh, gewerkt. Uh, een, een Nederlands componist, Merlijn Twaalfhoven, die heeft ook een soort compositie gemaakt uh, rond die muur daar. Um, nou ja, goed, je kan eens je dus proberen via allerlei creatieve middelen een, een stem te creëren. We hebben zelfs een soort. Nederland um, is natuurlijk bekend als stad waar Jezus geboren is. Hebben we een soort uh, mu uh, muziekspel uh, gemaakt op een dvd gemaakt van, uh, van, van vrouwen en kinderen die de geboorte van Jezus tussen de muren uitbeelden en bezingen. En uh, ja, je vermengt dus op die manier het verhaal van vroeger en het verhaal van, uh, van nu. Dus dat, dat is een beetje de richting waarin het AI heeft gewerkt. Ik denk dat de trefwoorden zijn dat we werken met groepen uit de gemeenschap, met jongere vrouwen, families. Uh, uh, we komen trouwens ook op scholen uh, regelmatig voor een project dat... Het gaat over het moslim-christelijk samenleven, om dat uh, te versterken. Uh, omdat in Bethlehem zo'n ja, 70% moslim is, 30, 20 tot 30% christen. Uh, vinden we het belangrijk om zeg maar, aan samenlevingsopbouw uh, te werken. Dus Dat is ook een van de projecten, maar, zeg maar kenmerken zijn van het de, de Het scholenwerk, het groepenwerk is belangrijk. Uh, creativiteit, uh, cultuur is belangrijk en uh, ja communicatie, dus lokale communicatie met andere Palestijnen buiten Bethlehem en ook internationaal met, uh, ja, met jongeren, met uh, vrouwengroepen in, uh, in het buitenland en ja omdat ik tijdens natuurlijk uit Nederland ook werk, is het uh, vaak zo dat je ook uh, een beetje bruggen kan bouwen en, uh, bijvoorbeeld zijn uh, onze vrouwengroepen zijn een aantal keren in Nederland uh, geweest, um, komen ook regelmatig in Duitsland. Uh, en ja, dat is voor dus jongeren en, en anderen in, in Bethlehem is dat vaak ook heel erg bevrijdend. Ten eerste is het bevrijdend omdat je even buiten die muur bent, buiten de bezetting, buiten de checkpoint. En aan de andere kant is het bevrijdend omdat uh, mensen vaak nauwelijks in het buitenland zijn geweest. Dus uh, ja, dan, dan is het gewoon heel bijzonder om uh, in Nederland rond uh, te rijden in een busje. Er was, uh, een aantal jongeren waren een paar weken geleden in Nederland in Brabant. Uh, en uh, ja, dan glij je dus over, over de wegen een kwartier lang dat je gewoon doorglijdt. Terwijl hier uh, je nauwelijks zeg maar, uit je drie komt uit je versnelling. En um, of na nauwelijks uit je twee komt. En, en nauwelijks sneller kan rijden. Uh, omdat er altijd weer obstakels uh, zijn. Omdat je niet de uh, groot snelwegen. Omdat ook, ook zeg maar, de verbindingen tussen de steden vaak ook werkjes zijn. Dus uh, dat gevoel van vrijheid, van zeg maar een uh, gevoel van dat, dat alles makkelijk gaat, uh, nou ja, dat, dat ervaar je dus in, in Nederland en andere Europese landen. En dat is ook natuurlijk heel bevrijdend dat je dat ook even meemaakt en ziet hoe het ook uh, anders kan. Je moet ook denken van die bezetting hier, uh, die, die duurt al vanaf 67, dus bijna 50 jaar. Dus het is, bij bezetting denk je aan iets tijdelijks, een aantal jaren, maar dit is... Dit gaat dus over generaties heen. Dus er zijn uh, de, de jongeren hier die hier uh, zeggen, uh, negent, in de negentere jaar of uh, in, in 2000 2010 zijn, zijn geborgen. Die hebben nooit iets anders meegemaakt dan, uh, dan, dan Israëlisch leger, Israëlische kolonisten, Israëlische bureaucratie. Uh, dus dat, ja, dat, dat, dat, dat is heel benauwend ook. Om dat steeds zo mee te maken. Je overleeft wel. Het is, het is niet zo dat wat je in Gaza meer hebt, dat echt een totale overlevingsstrijd is hier. Je hebt hier ook wel wat um, afwisseling, ook door de komst van toeristen hier in een stad als Bethlehem. Je hebt een beetje cultureel leven, het is niet heel veel. Um, ja, er zijn projectjes op scholen, goed bedoeld, uh, kleinschalig. Dus het is ook weer niet, uh, het is ook weer niet uh, laten we zeggen, echt uh, totale armoede uh, in, in alle opzichten. Dat, dat niet, maar het is, het is benauwend, dat kan je wel zeggen. Ja, ja ik, ik ben er natuurlijk zelf een, een paar keer geweest. En uh, als Westerling is het, het reizen daar natuurlijk een stuk vrijer. Uh, ik noem maar wat, bij een checkpoint laat je je Westerse paspoort zien en je mag door. En je kunt gewoon langs een, uh, een rij Palestijnen oplopen die allemaal in de wacht staan, zeg maar. Uh, dus, dus voor mij was dat wel zichtbaar, maar niet voelbaar. En um, kun je eens uitleggen uh, hoe, het, hoe het reizen in het dagelijks leven zeg maar, belemmerd wordt? Ja, het, het, is, uh, het verschilt wel hoor, van periode tot periode. Dus je hebt hier, je hebt hier uh, uh, enkele honderden checkpoints in de, in de Westbank. Soms zijn die leeg, soms zijn ze operatief, zoals nu met, uh, met de huidige spanningen. Um, dus uh, soms gaat het ook snel vanuit Bethlehem naar Ramallah. Bethlehem ligt dus net ten zuiden van Jeruzalem. En de Ramallah ligt ten noorden. Soms gaat het in een uurtje, gaat het behoorlijk snel. Um, maar ja, op andere momenten, zoals nu, dan ga je dus rondom, rondom Jeruzalem heen. Mensen hier kunnen normaal gesproken niet naar Jeruzalem toe. Um, dus dan gaan ze rond Jeruzalem heen door een soort woestijnachtige uh, uh, brede weg. En, en daar is nu een checkpoint weer uh, werkzaam. En dat betekent dat men nu deze, deze dagen, dat je er makkelijk anderhalf, twee uur kan, kan wachten. Het is wachttijd is een probleem bij checkpoints. Um, vernedering is een punt, want je hebt natuurlijk voortdurend dat je daardoor ook Israël ziet als, als de bezetter bij die, bij die checkpoints. En de vernedering heeft veel aspecten. Uh, ik herinner me een aantal jaren geleden, dat is mijn, mijn dochter die toen negen jaar was. Ze heeft een Nederlands paspoort en ze heeft een Palestijns paspoort. Maar dus voor het reizen hier heeft ze, is haar Nederlands paspoort niet van belang. Dan moet ze haar Palestijnse paspoort tonen. En um, nou, ze was met haar moeder, dus uh, met uh, mijn uh, Palestijnse echtgenoten, hier bij de checkpoint tussen uh, Bethlehem en Jeruzalem. En um, uh, er was een rij wachtende en um, ja, er was kennelijk een aantal soldaten die... Uh, die, die, die heel vervelend waren. Ja, ja dat ook, ook, het hangt vaak af van de behandelingen. Van wat voor soort soldaten je hebt. Maar hier wa waren het een paar etters. Die uh, uh, vroegen dus dat, dat jaren aan plein publiek met wachtende achter haar. Dat ze al haar kleren uit deed. Omdat ze bleef rinkelen in de, in de x-ray. Ze had tien uh, landseindjes aan haar spijkerbroek en dergelijke. Dus ze bleef rinkelen. En toen zei ze van, nou doe dan al je kleren uit. Anders kan je er niet doorheen. Dus toen, toen deed ze goed deels haar kleren uit. Mijn echtgenote, die was heel, heel, heel boos en ontdaan. Die begon echt uh, ja, die soldaat uh, flink uh, even op haar plaats, op haar nummer te zetten. Uh, nou, toen zei de soldaat: van, Nou, daar kom je er niet doorheen. Dan uh, ga dan maar terug naar Bethlehem. En Mary weigerde dus om uh, terug te gaan. Ze bleef daar staan, ze bleef twintig minuten staan. En ze zei van. Uh, die soldaten: Ik ga niet terug naar Bethlehem, ga jij maar terug naar Tel Aviv. Het is ook een punt van de vernedering, is ook uh, het feit dus dat je uh, ja, je identiteitsbewijs moet tonen aan, aan een vreemde uh, mogendheid in je eigen land. Want die checkpoints zijn gebouwd gewoon op Palestijns uh, land. Um, nou ja, uiteindelijk um, um, moesten ze dus teruggaan, um, terwijl die hele lange rij wachtende achter hen dus, uh, zich afvroeg wat er, wat er nou aan de hand was. Maar toen uh, uh, is ze via een omweggetje toch weer in Jeruzalem terechtgekomen. Ze hebben dat gevierd uh, als een kleine overwinning. Maar je kan dus voelen hoe, hoe vernederend dat is. En uh, op een gegeven moment zei mijn echtgenote daarna... Van, ...ik ga niet meer naar Jeruzalem toe. Want dat is gewoon, ook als het mijn eigen hoofdstad, mijn eigen land... ...het is te vernederend. Uh, dus toen, toen bleef ze langere tijd in Bethlehem. Maar na een jaar zei ze van... Hey, ...ik wil toch terug kunnen keren naar Jeruzalem. Want dat is gewoon ook toch een deel van mijn land. Dus... Ja, dan, dan, dan zie je dat dilemma. Dat voel je heel echt. We zeggen soms onze kinderen die worden als Palestijnen behandeld wanneer ze met Miri uh, mijn uh, echtgenoot, uh, gaan reizen. En ze worden als Nederlanders behandeld wanneer ze met, met mij zijn. Dan word je dus veel gemakkelijker doorgewoven. Ja, ja, ja, ja. En nu zie je er zelf ook wel uh, erg duidelijk als een westerling uit. En dat, uh, dat zal natuurlijk meteen meehelpen. Ik uh, moet zeggen dat de, je, je sprak hier over de checkpoint tussen Bethlehem en Jeruzalem, dat is een vrij grote checkpoint, gewoon echt door de muur heen, maar um, toen ik zelf daar aan het reizen was en wat meer naar de buitengebieden gingen, had je ook gewoon ergens midden op de weg gewoon kleine checkpoints, die gewoon uh, als het ware opgeworpen zijn, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat, is, dat, dat zijn vaak mobiele checkpoints hè, die dan gewoon uh, zomaar ergens worden neergezet met een paar jeeps en soldaten. Uh, met name rondom Jeruzalem, maar ook, ook rondom de Palestijnse steden gebeurt dat. Dus dat, dat betekent ook dat het een verrassing is dat je ineens zo'n checkpoint tegenkomt. En uh, ja, dat kan, uh, kan wachttijden opleveren. Het kan ook betekenen dat mensen worden opgepakt. Uh, om, ...om soms onduidelijke redenen... ...zelfs wanneer je ID goed in orde is... Um, het, het, ...het vergroot zeg maar, de spanning... ...en het vergroot de onzekerheid... Uh, ...dat soort checkpoints. Ja, precies. Ja. And, um, nu zijn dit... Uh, uh, ja, ...zoals de checkpoints... ...en het reizen en het belemmeringen daarvan... ...dat zijn eigenlijk dingen die in de dagelijkse... Uh, ...bezigheden van de Palestijnen... ...gewoon een grote rol spelen... Maar het is natuurlijk ook zo dat op dit moment uh, merken we dat de spanning uh, behoorlijk aan het oplaaien zijn. Er zijn veel demonstraties, uh, uh, veel gewonden en er vallen zelfs doden. Ook uh, jonge kinderen, vorige week nog eentje van dertien. Uh, kun, kun je daar iets meer over vertellen? Hoe dat uh, gevoeld wordt, hoe dat beleefd wordt in, uh, op de westelijke Jadaanhoever? Ja, dat is, uh, we zitten nu in een, uh, in een soort nieuwe fase eigenlijk. Ehm... Um... Men heeft het gevoel dus dat Oslo, uh, de vredes, het vredesoverleg van de jaren negentig, uh, dat dat langzamerhand uh, gewoon niet meer relevant is. Omdat Israël toch in, in de Westbank zijn, zijn eigen, eigen, eigen gang gaat. Je kan zeggen, dan, wanneer je het over bezetting hebt, dan, dan denk je, ja, wat, wat is een bezetting? We kennen het in Nederland van, van, van, van vroeger, van de, van de jaren veertig. Um, uh, soms is het heftig, soms is het... Um, uh, meer zeg maar een, een gewone alledaagse bezetting. Dus altijd het gevoel van afhankelijkheid, altijd de mogelijkheid van, uh, van vernederingen. Maar wat, wat hier een extra dimensie geeft aan die bezetting, is dat het ook een cover is voor Israël om voor te gaan met het, uh, met, met het bouwen van nederzettingen. En uh, volgens internationaal recht, volgens de conventies van Genève, is het verboden dus om mensen, bevolkingsgroepen uit jouw eigen land over te plaatsen naar bezetland. Um, maar dat gebeurt dus wel. En die nederzettingen worden soms nieuw gebouwd, soms worden ze uitgebreid. En bijvoorbeeld uh, rond Bethlehem heb je zo'n twintigtal uh, kleinere en grotere nederzettingen. En uh, nou, dat, dat, dat heeft dus uh, eigenlijk te, te maken dat mensen een gevoel hebben van, het, van een hopeloosheid. Het gaat gewoon niet, niet verder. Je, de, de, het idee van wat in de tijd met Oslo speelde... van de toekomst van een Palestijnse staat binnen afzienbare tijd... Dat is geleidelijk aan weggegaan. Dus vandaar dat men hier zegt van ja Oslo dat, dat bestaat eigenlijk uh, niet meer. Dat is alleen maar een, een soort kijgerblad. Een, een cover voor dit reden om door te gaan met nederzetten. En daardoor dat bezette land die Westbank om dat geleidelijk aan op te soeperen. En dat is iets dus wat um, ja, gewoon langzamerhand deel is van de mentaliteit van, van mensen. Vandaar dat <coughs> er zijn natuurlijk hier altijd um, ja, spanningen, ongeregeldheden hoe je het ook noemt. Dus jongeren die bijvoorbeeld uh, in het aida kamp wat er hier niet zo ver vandaan is, een vluchtelingenkamp. Uh, inderdaad bij die grote checkpoint waar je het over had, hè, tussen Jeruzalem en Bethlehem, is het uh, vlakbij gelegen. Nou, dat is een, een kamp wat in 1948, uh, zeg maar toen Israël werd opgericht. zijn er zo'n 700.000 Palestijnen uh, gevlucht. En toen zijn er uh, uh, nogal veel kampen, uh, tientallen kampen opgericht in de buurlanden, maar ook in de Westbank en in, in de Gazastrook. In de Westbank. Uh, hier in Bethlehem heb je drie kampen die dus uit die tijd uh, dateren. Aanvankelijk was het voor een aantal jaren tentenkampen. Nu zijn het uh, kleine huisjes, maar dicht op elkaar uh, uh, gebouwd. En uh, ja, de, vooral in die kampen zie je ook dat uh, jongeren heel gepolitiseerd raken. Dus ook een, uh, Om die reden die ik noemde, van dat er geen duidelijk uh, vredesperspectief is, is er ook heel veel frustratie van ja, wat, wat moet je hier nou doen. Uh, studiemogelijkheden, werkmogelijkheden zijn duidelijk uh, belemmerd. De economie die, uh, die ligt al jaren op zijn gat. Af en toe met een beetje meer mogelijkheden voor het gelegd toerisme in een stad als Bethlehem. Maar globaal is het toch voor, voor mensen hier betrekkelijk perspectiefloos. Dus dan zie je dat er in zo'n context hè, dat er, uh, ja, altijd wel relletjes uh, zijn. En vanuit Ayrdekamp heb je dat heel, heel regelmatig. Uh, ja, vaak uh, op de vrijdag wanneer de moskee uitgaat dat dan jongeren... ...naar de muur lopen, uh, dan stenen gooien of molotov-cocktails... Uh, ...richting van het, van, van het leger dat zich daarachter verschanst uh, heeft. En ja, het, het is bijna een beetje een kat-en-muisspel... ...dus dan komen soldaten eruit en die jagen dan achter de kinderen aan. Uh, ja, soms worden ook jongeren s'nachts opgepakt. Dus uh, men komt gewoon ook het kamp binnen... ...ook al is het, dat er kampen eigenlijk onder de bevoegdheid van het Palestijns gezag... ...maar het Israëlische leger die gaat overal waar ze wil... En, um, en zodoende heb je dus met, met name in die, in die kampen uh, en ook wel in sommige wijken van, van steden... ...heb je dus een, een traditie van, uh, van ongeregeldheden, van verzet kan je het noemen. En um, nou ja, dat, dat, dat is dus eigenlijk de afgelopen tijd versterkt. Uh, vorige week uh, begin oktober uh, is dat te ontladen. Uh, ja, hier in Bedlam was dus een jongen van 13 jaar uit dat Aardekamp. kamp... Die eigenlijk niet eens, uh, voor zover we dat kunnen bekijken, dus niet, niet betrokken was bij stenen gooien of dergelijke, maar in zijn schooluniform uh, naar huis ging. En toen, uh, kennelijk door een scherpschutter uit een van de militaire torens in de, in de muur, uh, werd, werd beschoten. Uh, ja, kennelijk per vergissing, zegt Israël, maar, maar de realiteit is niet, uh, niet verschillend. Dus uh, hij werd uh, in zijn borst uh, geschoten door live, uh, levende, live bullets, levende kogels. En um, ja, dus, dus vaak wordt geprobeerd door, door Israël via traangas uh, en, en stinkbommen en dergelijke om uh, mensen te verspreiden. Maar als dat niet lukt, dan wordt er overgegaan op, uh, ja, op, op, op, op, de, op echte kogels of op uh, rubberen kogels of op dum-dum en dergelijke. En dat, dat, dat heeft natuurlijk uh, ook, ook ja, grote gevolgen. Nu, na de, waar ik het er net over had van de jongen, dat was op maandag. Uh, even kijken, we zitten nu ook op maandag, een week geleden. Um, ja, de afgelopen week zijn er meer dan duizend uh, mensen gevonden. Me Zo'n twintig uh, mensen uh, Palestijnen gedood. Dus het, um, ja, de, de, je krijgt dan vervolgens de dag na begrafenissen. Dat leidt weer tot uh, demonstraties. Uh, uh, we hebben ook gezien in Galilea, in Israël zelf. Dus niet in, onder bezetting, maar... Palestijnse Israëlische dorpen in, in, in Galilee en in het noorden van Israël... ...waar dus de Palestijnen eigenlijk uh, Israëlisch zijn, Israëlische staatsburger... ...daar is ook, uh, zijn er ook allerlei vormen van, van verzet. Wat dus uh, <coughs> ja, in de ogen van Israël terrorisme is, is in de ogen van Palestijnen verzet. Um, maar het is ook een ontlading denk ik zeker van het gebrek... Het, ...het feit dat de internationale gemeenschap niet bereid is om Israël onder druk te zetten... En op die manier Israël de vrije hand laat houden, met alleen wat, wat ja, mondelingen, kritiek, uh, af en toe een resolutie hier en daar. Maar eigenlijk Israël gewoon de vrije hand laat om verder te gaan met politiek. En dus met, met de mond vrede te blijven, uh, maar op de grond zelf gewoon een uh, bezettingspolitiek voor te voeren. Die Palestijnen wegdrukt en eigenlijk het uh, ja, leven en vooral een toekomstperspectief voor jongeren onmogelijk maakt. Dus dat is eigenlijk het verhaal, denk ik, nu van de afgelopen dagen. Dat, uh, of het ja, een derde intifada wordt, dat uh, moet je afwachten. Maar er zit veel achter natuurlijk. Uh, er zit veel achter. Er zit een gevoel van achter. Van, uh, er wordt, uh, ja, wij, wij, wij zitten in, in een verdomhoekje. En uh, onze rechten worden wel met de lippen beleden. Door de internationale gemeenschap. Maar in de praktijk wordt, wordt er niet voldoende druk op Israël gezet. Ja. ja, in je laatste artikel, een nieuwe fase. De term gebruikt je net zelf ook. Uh, daar heb je het zelf ook over een nieuw vredesplan. Uh, heb je daar een uh, duidelijk beeld bij wat nodig is om het uh, een keer echt een, een andere kant op te krijgen? Nou, wat hier uh, steeds meer aan de, aan de orde komt, dat is het uh, idee van een uh, soort internationale vredesmacht onder de, onder de vlag van de Verenigde Naties. Die dan eigenlijk de bezetting uh, overneemt. Uh, niet als een bezetter gaat functioneren, maar eigenlijk als een soort um, ja, macht die um, voorwaarden creëert. Voor de vorming van een, van een Palestijnse staat op de Westbank en, en Gaza en in oost Jeruzalem. En um, uh, dat, ja, dat, dat, dat is een, een plan wat, uh, wat uh, de laatste tijd onder intellectuele kringen de Westbank uh, aan de orde komt. Het is ook een beetje, moet ik zeggen, van, er is niet de verwachting dat dit nu... Uh, 1, 2, 3 gaat gebeuren, moet ik zeggen. Maar, um, ja, het is ook om te zeggen aan in de internationale gemeenschap, of in ieder geval aan de belangrijkste politieke actoren, van ja, kom met, met iets. Uh, je kan niet gewoon zo uh, doorgaan met uh, zeggen van nou, er is zoiets als Oslo. En iedereen ziet dat in de praktijk uh, Israël heel anders handelt. En dan uh, tegelijkertijd uh, gewoon dat, dat, maar doorgaan alsof er niets aan de hand is. Dus het is ook eigenlijk bedoeld van, uh, er moet politiek bedreven worden. Je kan niet gewoon uh, doorgaan met, met de huidige situatie die, die natuurlijk steeds uh, kan, kan verslechteren. Um, afgezien, ik bedoel, van de morele kant van dat de internationale gemeenschap de plicht heeft om internationaal recht toe te laten passen. En dat ook het uh, belang van het internationaal recht is dat het overal wordt toegepast. Uh, los van of je direct een belanghebbende in de zin van een partij bent in het conflict of niet. De, ook de Nederlandse regering heeft er belang bij dat internationaal recht consistent wordt, wordt toegepast. Nou, dit is dus eigenlijk het plan, het idee van de VN-macht uh, als een soort bes, uh, beschermende mogelijkheid die in de Westbank, Oost-Jeruzalem Gaza ge geplaatst zou worden, is een manier om het internationaal recht om dat te beschermen. Dus door zo'n uh, mogelijkheid betekent dat de nederzettingen uh, uh, niet verder worden gebouwd. Dat betekent dat het land niet wordt onteigend, dat er niet nieuwe wetten worden gemaakt, zoals nu, om de onteigening van het land, ook van particuliere grondbezitters, om um, dat te vergemakkelijken. Dat ook niet uh, ja, de grenzen van, van, van, van oorlogsrecht en zo, uh, van bezettingsrecht, worden overschreden in de, in de manier waarop uh, wordt, uh, uh, demonstraties worden tegemoet getreden. Dus, dus dat, dat is de kern van. Um, uh, en dat is eigenlijk toch uh, uiteindelijk waar Palestijnen op terugvallen. Van internationaal recht moet handen en voeten krijgen. En als dat geen Palestijnse staat is, dan moet er iets anders zijn. Dan moeten maar onze, onze mensenrechten, die, uh, die moeten worden beschermd. Dat is uiteindelijk natuurlijk de basis waarom het gaat, hè? de mensenrechten. Uh, maar... Wanneer je het internationaal recht zeg maar, laat overnemen door een internationale vredesmacht. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de, de demonstraties op een andere manier behandeld zouden worden. Maar dat verandert concreet nog niets aan de hoeveelheid nederzettingen die er zijn. En die nederzettingen en ook de wegen daarnaartoe, voor wat ik begrijp... Um, ...zijn niet toegankelijk voor Palestijnen. En die nemen toch wel steeds meer ruimte in beslag... Op de westelijke Jordaan-oever. En, en hoe wordt daar tegenaan gekeken? Ik bedoel, het uh, is natuurlijk praktisch als, een, uh, als je een, een, een, een, een woord van, uh, uh, van onvrede wil uiten, dat je niet meteen een kogel om de oren krijgt. Maar hoe wordt tegen dat deel aangekeken? Want die mensen zijn met een internationale vredesmacht natuurlijk niet vertrokken die in de, de mensen die in de nederzettingen wonen. Nee, dat, dat, dat, dat klopt. Het zou, het zou dan ook een tijdelijke oplossing zijn. Het is niet een uh, definitieve vredesoplossing. Um, op het moment is zo'n 60% van de Westbank is, uh, gebied C en dat betekent dat er onder directe Israëlische militaire bezetting is. In gebied C heb je eigenlijk alle settlements ook. Um, tegelijkertijd uh, settlements rondom Jeruzalem die zijn door Israël eigenlijk ingeleid bij, bij Israël zelf. Dus die... Dat wordt althans door Israël, hoewel niet door de internationale gemeenschap, maar door Israël wordt het gezien als gewoon een deel van Israël. Die nederzettingen rondom Jeruzalem, wat, uh, waar ongeveer de helft van de, van de settlers woont. Dus je hebt dat punt uh, van wat gebeurt met de nederzettingen rond Jeruzalem. En je hebt het punt van de nederzettingen zoals in de jordaan bij de grens met Jordanië. Uh, en allerlei andere uh, plekken op het platteland. Uh, dus uh, wat ik zei, zo'n 60 procent. Um, uh, wat, wat gebeurt daarmee bij een vredesregeling? Dus waar, waar, waar die, het idee van een tijdelijke uh, bezettende uh, mogendheid of VN-mogendheid of militaire, mogend, uh, militaire force op gebaseerd is om in ieder geval de, de, de zaak, um, uh, de, de, de situatie zoals die nu is, om die even voor het moment uh, vast te houden zonder dat dat verergert en op die manier dus uh, uh, uh, de weg vrij te maken tot een internationale oplossing een vredesoplossing die hoe dan ook in, in mijn ogen door, alleen door grote druk van buitenaf kan worden opgelegd aan, uh, aan de partijen dus het gaat er nu even om dat de zaak niet verder uitglijdt dat, dat uh, ja, alleszins mogelijk is um, um, maar het is zonder meer tijdelijk en je hebt groot gelijk wanneer je zegt de nederzetting zelf de oplossing daarvan dat, dat kan alleen bij definitieve vredesregeling worden georganiseerd uh, stap 2. Ja oké. Okay. Uh, nu is het zo dat. Uh, uh, veel mensen die, die in Nederland wonen. Die hebben eigenlijk geen benul. En ik ga nu een punt aanhalen. Waar we vandaag eigenlijk nog niet, nog niet besproken hebben. maar Waar ik wel bekend mee ben. En dat is eigenlijk de, de problematiek van het water. Kijk in Nederland zijn we natuurlijk gewend om de kraan hier open te draaien. En we hebben water warm en koud. Zoveel we willen. Maar water is in Palestina toch wel een, uh, een andere issue. Uh, wat ik zelf nog uit ervaring weet is dat het zomaar kan zijn dat uh, bepaalde delen van wijken uh, dagenlang gewoon geen water, uh, geen water hebben. Uh, maar ook uh, de problematiek met waterbronnen en dergelijke uh, zijn van groot belang. Zou je daar eens iets meer over kunnen vertellen? Ja, dus in de Westbank heb je grote waterbronnen. Bijvoorbeeld ten, ten zuidoosten van Bethlehem heb je grote water activeren. En En uh, ja, alles wat met waterbronnen en met toegang tot water, ondergronds water, te maken heeft, dat, dat is in de handen van Israël. Dus uh, Palestijnen mogen zelf niet uh, bronnen uh, putten uh, uh, graven uh, en water exploiteren, ook al is dat hun eigen water onder hun uh, eigen land. Het, het, die grote aquiferen zijn vaak ook niet ver van de nederzettingen vandaan. Um, uh, een van de redenen waarom Israël het belang vindt om uh, greep te houden op de Westbank... is ook om greep te houden op die waterbronnen. Waarvan dus een groot deel van het water ook wordt uh, gebruikt voor, voor Tel Aviv bijvoorbeeld. Voor Israëlische steden. Um, ja, Palestijnen hebben dus daar geen toegang toe. Dus, dus zij moeten eigenlijk water... Uh, ...krijgen via de Israëlische waterbedrijf Mekorot. Dat betekent ook dat er eigenlijk uh, niet voldoende water is... ...en dat er ook niet snel kan worden uh, ingespeeld op het feit dat wanneer er bijvoorbeeld de droogte hier is in de, in de zomer... ...dat er dan meer water uh, wordt uh, afgegeven door, uh, door Mekorot. Dus het is zeg maar een bezettingsinstrument. Maar ja, in de praktijk betekent dat in een stad als Bethlehem... Uh, sommige delen hebben uh, bijna continu uh, stromend water. Maar uh, ja, bijvoorbeeld wij zelf hier, uh, en we zitten gewoon in het centrum van Bethlehem... hebben dat uh, soms over een aantal weken hebben we gewoon een tekort aan water... dat we water moeten kopen tegen een hoge prijs... Um, uh, je hebt ook de situatie, dus, hè, dat, dat water wordt eigenlijk, dus nadat het van Mekorot komt, wordt het, uh, komt het bij het, het plaatselijke uh, Palestijnse leidingbedrijf van de gemeente. En die spuit dat vervolgens dus onder de grond door naar, naar de huizen. En dan komt het, uh, wordt het verzameld boven de huizen, op de daken in het algemeen, in grote uh, tanks. Nou, als, als dus het wordt gespoten, dat spuiten kan dan een dag duren. Dan gaan, dus, gaan wij heel snel uh, uh, wasjes maken. Bijvoorbeeld als we horen s om vijf uur van er is waterstroom. En gelijk gaat, uh, gaan we dan de wasmachine aanzetten om er zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande water. Nou, uh, dus de grote delen van het jaar is er geen probleem. Maar je hebt een aantal momenten wel dat, uh, dat je dan ineens niet weet of, je, of, of het water uh, in een van de komende dagen weer opnieuw wordt uh, opgespoten. En uh, ja, dan, dan, dan, dan kan je op water kopen of je kan proberen bij, bij je buur water uh, te lenen. We weten in de vluchtelingenkampen bij Bethlehem dat daar regelmatig uh, uh, grote waterproblemen zijn. Dus zelfs tot het punt van dat je zeg maar twee emmertjes water moet halen in het centrum van het kamp. Dus dat er gewoon helemaal geen uh, stromend water naar het huis gaat voor weken, wekenlang. Ehm... Um, het water is, uh, is gewoon een van de ja, elementen, misschien ietsje verborgen, die het mogelijk maakt dat Israël dus ook uh, ja, de bezetting in stand uh, houdt. Ze hebben de controle over het vervoer van, um, van, van mensen en van goederen over de grenzen heen. Dus zelfs met zo'n bezettende mogendheid waar ik het er net over had, zo'n VN-macht, heb je nog dat alle grenzen bewaakt worden door Israël. Um, dus je hebt dan de issues van, van elektriciteit, van water, van zeg maar de resources hè, die, die, waar Israël greep op uh, heeft. Dus dat, dat maakt ook dat, dat je in alle opzichten afhankelijk bent. Uh, bezetting betekent niet dat je altijd een soldaat in je tuin hebt, maar het betekent wel dat je heel sterk dat gevoel hebt van afhankelijkheid. En dat is ook funest uh, voor, voor je zelfvertrouwen en voor uh, ja, planning natuurlijk voor de toekomst uh, ook. Ja, absoluut. Water, is, uh, water en elektriciteit zijn natuurlijk echt elementaire dingen voor het leven. En als je daar afhankelijk van wordt, en uh, het wordt je ook met tijd en wijn ontnomen, dat is, heeft natuurlijk wel enorm grote impact op je dagelijkse realiteit. Ik vind het een enorm onderbelicht issue. Uh, terwijl water juist zo, uh, zo van groot belang is. Dus vandaar dat ik dat even speciaal wil, uh, wilde aanhalen, omdat ik de verhalen wel heb gehoord, zeg maar, hoe het. Uh, ja, hoe het daar plaatsvindt. En ik vond het wel belangrijk dat het ook gedeeld zou worden. Maar nu is het zo dat als ik hier in Nederland zit, het enige wat ik kan doen is dat ik het nieuws volg. En het, ik kan het Nederlandse nieuws volgen, het NOS journaal En als ik vind dat dat iets te gekleurd is, dan kan ik alternatieve bronnen gaan zoeken om ook de andere kant van het verhaal te, te horen. Maar het blijft natuurlijk iets wat heel moeilijk is en, en waar we zelf eigenlijk vanuit Nederland geen grip op hebben... Dus het gevoel van machteloosheid, zeg maar, om ook maar iets te betekenen, is, is erg groot. Althans, zo ervaar ik dat. Um, kun je vertellen wat mensen zouden kunnen doen om uh, toch een steentje bij te dragen aan een positieve oplossing? Ja, dus hoe dan ook, uh, het signaal ook van, uh, vanuit de burgersamenleving, bijvoorbeeld door uh, Israëlse producten. te boycotten met name ook die iets te maken hebben met de militaire bezetting. En er zijn ook wel lijsten van producten. Nou, dat, dat kan je dus in Nederland ook, ook doen, daar op te letten. Um, ik denk ook het schrijven naar, uh, naar bladen, naar dagbladen, naar uh, ja, internet sites en dergelijke. Dat uh, kan een uh, effect hebben. Verder, wanneer je iets uh, meer concreet, laten we zeggen, betrokken wilt zijn, dan is het mogelijk om hier vrijwilligerswerk te doen bij veel organisaties, zeker in, uh, in Bethlehem. Wat dat betreft, ondanks wat er nu gebeurt, is dat nog steeds uh, ook, ook mogelijk. Je kan hier voor een aantal weken, zeker als je bepaalde talenten en kundes en zo hebt, dan kan je hier gewoon bij organisaties uh, uh, werken. Um, ja, verder bijvoorbeeld uh, uitwisselingen. In mijn geval, omdat ik bij een onderwijsorganisatie werk, bijvoorbeeld met scholen. Uitwisselingen tussen leerlingen hier met, met leerlingen uit het buitenland. is heel interessant ook gewoon om de fences open te zetten, om uh, je verhaal te kunnen vertellen. Het is ook voor, voor jongeren hier een manier ook om uh, zeg maar je, je communicatie uh, Talenten wat aan te scherpen. Dus ook uh, natuurlijk ook het Engels om dat wat te, te, te beoefenen. Maar vooral ook om gewoon een, een goede ja, dialoog aan te gaan met mensen in het buitenland. Die vaak ook weinig over de achterhonden weten. Maar op die manier is dat voor, voor mensen in het buitenland. Is het goed om meer informatie natuurlijk te krijgen over het, over het jongerenleven hier. Maar voor jongeren hier is het ook weer goed om uh, zelf um, uh, ja, hun, hun, hun, hun zaak. En hun problemen, maar tegelijkertijd ook niet alleen maar in de slachtofferrol te zitten, maar ook hun, zo, wat wij zo moeten noemen, standvastigheid of veerkracht, om dat te laten zien. Dus ook een beetje de, ook de trots van je eigen cultuur, van je eigen identiteit, van, toch van de zaak waarvoor je vecht, om dat te kunnen communiceren naar, naar anderen. Het is natuurlijk altijd een best een project om zoiets op te zetten, maar het is goed mogelijk natuurlijk met de hele technologie om via Skype of Fiber of andere uh, manieren, om dan, uh, net als wij, zoals wij praten, om dat bijvoorbeeld met een, uh, met een school of met een uh, jongerencentrum of met een kerk of uh, met, met welke organisatie dan ook, is dat mogelijk om, uh, om dat te doen. En dat willen wij ook graag bevorderen. Oké, okay, dus als er eigenlijk mensen zijn in Nederland die docent zijn of die bij een andere groep werken, bij een kerk of bij een moskee, en die zien het zitten om... Uh, om een dergelijk project op te zetten, dan zouden ze contact op kunnen nemen met, uh, met het AII? Ja, zeker. Ik ben goed uh, per mail uh, te bereiken. Dat uh, kan natuurlijk via jou ook, uh, Rob. Uh, we kunnen uh, contact onderling uh, erover hebben. Dat, uh, uh, in het algemeen... ...veist uh, het gewoon eerst wat uh, via de mail uh, om alles een beetje te bekijken. Ook via Skype en zo is dat mogelijk. En dan. Kan je na verloop van de tijd zo'n contact met een uh, ja, kleine groep leerlingen bijvoorbeeld opzetten? Ja. Ja, ja. In het verleden hebben wij natuurlijk samen ook gesproken over mogelijke projecten. En een van de dingen die ik heel erg belangrijk vond was inderdaad communicatie. Uh, het is natuurlijk snel zo dat mensen wanneer ze een conflict hebben alles op slot gooien. En uh, niet meer met elkaar in gesprek gaan. Maar zonder gesprek uh, kom je natuurlijk nooit tot een oplossing. Dus ik vind het een heel mooi... Uh, Mooi idee om te kijken of dat er mensen zijn uh, die daarop in willen haken. Communicatie is denk ik uh, essentieel. Dus dat is op zich heel erg goed. Heb je verder nog iets wat je specifiek met ons uh, zou willen delen? Waar je zegt van nou dit is wel erg van belang voor nu of uh, voor het algemeen? Wat? Uh... Nou een, een manier ook om, uh, om te steunen is uh, bijvoorbeeld een, een poster te sponsoren. Waarop uh, verhalen van Palestijnse jongeren of vrouwen of... Uh of gewoon ook, ja, daar kan over worden gecommuniceerd... ook op wat precies de tekst is van zo'n poster. Dus als men die wil sponsoren... één poster kost 100 euro... en dan plaatsen we die op de muur. Dat betekent dus dat bezoekers van Bethlehem ook die poster zien. Je kan het in het Engels, je kan het in verschillende talen geplaatst worden. En we merken dat het gewoon een goede manier is... ook voor mensen dat men zegt van... ja, ik, ik heb een stem op zo'n manier. Ja, precies. En de, die posters, zijn die ook op een centrale plek ergens te, te zien? Ja, ze zijn uh, te zien op, het, uh, op de site van het uh, AEI. Dat is uh, ja, www.aeicenter, dus center met er aan het eind. Dus www.aeicenter.org. Daar, uh, daar zijn ze te vinden als je. Via Google Air Educational Institute eh, plaatst. Met Bethlehem of zo erbij. Dan, dan kom je ook gelijk op die uh, site terecht. En als je daar op de homepage. Dan kan je uh, doorklikken. En dan kom je inderdaad op de posters uit. Ja. Er zijn ook veel mensen die, uh, die, die veel Facebook zetten. Ik geloof dat er ook een uh, Facebook pagina was van de, van de posters. Klopt dat? Klopt ja. Dat, uh, dat is onder um, Museum Bethlehem. Als je die Facebookpagina, dan kan je ja, dan kan je daarop uh, liken en uh, dan krijg je dat, uh, ook berichten van wanneer er een nieuwe foto van uh, een van de posters op uh, staat. Uh, dus uh, dat is een prima mogelijkheid. Ikzelf ben ook op Facebook uh, actief onder mijn eigen naam. Ja, precies. Oké. Okay. Um, nu is een uh, laatste artikel van jouw hand is verschenen op uh, joop.nl. Uh, is dat al eerder gebeurd en gaat het in de toekomst ook gebeuren? Um, ja, ik heb een paar. Dit is gewoon ook het derde artikel uh, op joop.nl. Uh, dus uh, die andere artikelen uh, die, die ik heb geschreven, die staan. Die, die, als je doorklik, kom je ook uh, op die andere artikelen uit. Um, dus dat, dat is een mogelijkheid. Verder, uh, ik schrijf regelmatig een, uh, een blog. Uh, als mensen een mailtje naar mij toesturen of via, of via Facebook of zo... Dan uh, kunnen ze geabonneerd worden op die, op die blog, die, die verder ook uh, te zien is op een uh, site die heet uh, uh, PalestineFamily.net. Nou, dat, het makkelijkste is als je gewoon PalestineFamily uh, even googelt, dan kom je ook op die site uh, uit. Ja, precies. En dan ja. moet je kijken op die site onder uh, Diaries dagboeken. Oké, okay, dat is goed. Ik zal in ieder geval uh, bij de post, als ik dit uh, gesprek online zet, zal ik in ieder geval een aantal links erbij zetten voor mensen. Dan is het wat makkelijker te vinden. We hoeven ze niet zelf te googelen, maar dan uh, zal ik dat voor hun doen. Ja, dat is helemaal goed natuurlijk. Uh, dankjewel. Ja, nou, geen enkel punt. Uh, ik wil je in ieder geval hartelijk danken Tron, voor dit gesprek. Uh, ik hoop dat veel mensen in Nederland het zullen luisteren en ik hoop dat het uh, ook wat productiefs op zal leveren. Uh, is het een idee om dit in de toekomst misschien uh, wat vaker te doen... om te kijken wat, uh, uh, wat de actualiteiten met zich meebrengen... en wellicht ook op andere zaken uh, die wat meer diepgang verdienen... om daarop in te gaan? Nou, graag uh, Rob. Ja. Goedemorgen. Nou, ja, is. Dus. Ja, dan gaan we, dat, uh, gaan we dat gegarandeerd oppakken. Nou, super. Hartelijk dank. Ik wil ook de luisteraars in ieder geval danken... Uh, dat ze voor deze podcast gekozen hebben. En ik uh, wil afsluiten met de melding... Uh, Hopelijk tot een volgende keer.